Hij ik zit met een groot probleem. Me kommetje, het kommetje, maar kommetje is ik zoek. Me kommetje, met kommetje, kommetje, kommetje, me kommetje is zoek. Mijn kommetje, me kom me kom met zoek. Me kom ik zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, kommetje. Oh, me Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Wat heb ik tolgepecht, mijn kommetje is weg. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje. Wel gezellig liedje, hoor gelijk, hè. Zullen we eens doen dat ik met je neus dicht zingt, met je neus dicht. Mijn kom, mijn kom, mijn kom, mijn kom, mijn kom, jongens, mijn kom, mijn kom, mijn kom, mijn kom, mijn kom, ik zoek, mijn hey, hey jongens, ik weet nog een leuke, maak allemaal je lippen nat en dan met je vingers. Jongens, hij is je stop, we heb je opgezet, ik langzaam, gaan we verder, en zachtjes hè, voor de buur, jongens, komt ie hoor. Kom heb je, we komen, je, ik heb je, We zoek. je, ik je, we komen je, ik heb je, is zoek. je, ik je, ik kom je, ik komen je, is zoek. je, ik je, ik heb je, je, is mijn kommetje, mijn kommetje, zoek zo eens, mijn kommetje. Zo is dat. Mijn me kommetje, mijn me kommetje, Mijn kommetje, mijn kommetje, Ik voel me net een Mijn haar zit door de war. Mijn kommetje, mijn kommetje. Vale op de We'll